Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Er wordt verwacht dat dat aantal boven de 200.000 ligt. Door de enorme drukte op de luchthaven hebben tientallen mensen hun vlucht gemist. Passagiers klagen dat ze uren in de rij moeten staan bij het inchecken en bij de douane. Volgens de KLM komt dat doordat Schiphol meer vluchten heeft toegelaten dan de luchthaven aan kan. Het personeel van Holland Casino moet stakingsacties minimaal 2,5 uur van tevoren aankondigen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat het bedrijf had aangespannen. personeel van Holland Casino voert actie voor een betere CAO. De directie zegt het stakingsrecht te respecteren, maar wil wel van tevoren op de hoogte zijn in verband met de veiligheid. Bij eerdere acties verlieten personeelsleden het pand die eerst de hulp konden verlenen of toezicht moesten houden op het speelgeld. In zo'n 600 steden over de hele wereld wordt vandaag gedemonstreerd om het belang van wetenschap te benadrukken. In Amsterdam kwamen vanmiddag een paar honderd demonstranten bij elkaar op het Museumplein. En ook in Nijmegen waren meer dan 100 mensen op de been. Beide betogingen voor de wetenschap zijn rustig verlopen. Uit een dierenpark in het Drentse Kallenkotten is een beermarter ontsnapt. Het zwarte dier is gezien in een bos in de buurt. Beermarters komen uit Zuidoost-Azië, maar kunnen hier ook prima overleven. Met hun grijpstaart klimmen ze van boomtop naar boomtop. Het dierenpark is bang dat het dier overreden wordt of wordt doodgeschoten door jagers. Daarom zoeken medewerkers samen met de brandweer naar de beermarter. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het op veel plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden. Met in Limburg kans op voorstaande grond. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is Zin in ZFM ZFM Met nu Entertainment for you It's a rainy afternoon 1990 The big city Jeez, It's been 20 years so fine. Sorry for the Je. Wanneer mijn hart zacht huilt, engel dan ga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 En Go Johnny, go hier bij het tweede uur van uh, Entertainment for You. Ja, en uh, Kees, als je nog zit te luisteren in de auto... zou zeggen een uh, goede terugreis. En uh, graag tot de volgende keer. Bedankt dat je er was. En we gaan uh, een, uh, ja, een plaatje draaien, een verzoekplaatje. Ja, en dat is uh, ja, voor mijn, uh, ja, mijn vriendinnetje Zelka. Zelka, als je zit te luisteren. Deze is voor jou Dobro Teodro Lubjavi Koran Koran hier bij mm. CFM. Ti kavu, ZA MALO OMLJEKA KAD OTVORIŠ OĆI NEKA TE CHEKA NEK dan, DAN BUDE DAN SAMO ZA NAM VANI JE kiša, AL DOBRE sam KRAJ MENE SPAVAŠ I NE MOŽE BOLJE NEK OVAJ DAN, novi dan de samozana samen aan het. Dobro, die ochtend, Z mene, nasloni se. Nek ova je dan, nobi dan, bude dan, samo Die kauw is een beetje koud als het voor je schoot. Nekat je te wachten. Nekom een dag, een wild dag, een buitendag. Samen aan. Uchime luvit, sja is početka, od prveg slova do zadnje gređka. Nekom vajdan uh <laughs> Ja, dat was je dan. Dobro diuto lubjavi van Goran Karan. En uh, ja, dat uh, speciaal voor mijn vriendinnetje, vrouwtje. Hoe je het zeggen wil? Ja, celka. We gaan uh, verder met André Hazes uh, junior. En hij heeft het uh, over, liever niet voor lief, mijn lief. Heb ik al gezegd dat... Toch maar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 Ik neem de liefde, liever niet lief. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Was hij dan? Dreetje Hazes, oftewel André Hazes, junior. En ja, liever niet voor lief, mijn lief. De Entertainment for You, gast. Nou, die is al weg hoor. op jou verliefd? Wat was je mooi en jij zei: Ik verlaat je nooit. Een bioscoopje, een eerste zoen. Zijn laatste nieuwe Peter Marnier. en uh, ik droom van jou nog elke nacht. Ja, mooie plaat. En uh, wat gaan we doen? We gaan een lekker nummertje draaien van Sydney Bischof. En jij komt nooit meer terug hier bij CFM Entertainment for You. 106.9 op de vrije eten en natuurlijk 104.5 op de kabel. En ja, natuurlijk ook op 24 uur. Tele, te, televisie, tv-tekst. Ja, Sidney of dus. Jij komt nooit meer terug. Mijn naam is Fred Heijs. Ik zou zeggen een hele goede avond. Eet smakelijk. En als je hebt gegeten, ja dat het u wel mogen bekomen. Ik loop hier eenzaam door de straten. Ik denk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 That I think you'll stay samba Ik weet het Die meestal. jij komt nooit meer terug hier bij CFM Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred. Ja, ik zou zeggen een hele goede avond. En ja, we gaan uh, ja, naar zondvoortse zanger zangen Mike Danne En uh, hij het over zijn laatste nieuwe single uh, Geluk! En zodanig gaan we eventjes uh, bellen met uh, Patrick Dano over zijn uh, laatste single Te Quiero! Ook al weet ik te weg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 Wat me motiveert het tot diep geluk is wat ik nooit meer kwijt wil. Het leef het leven.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 Bij mij, dat is wat me motiveert. Het ultieme geluk is wat ik nooit meer kwijt wil. Bleek het leven. Hoort ze en ja, hij had het over geluk. Geluk, geluk, geluk. We gaan uh, ja, nog één plaatje doen en dan gaan we contact opzoeken met uh, Patrick Dano over zijn uh, laatste single, Tukiero. Dries Roefink, en door jou is het weer zomer. Ken de dag niet veel ontwaken. Nou, dan maak ik me geen zorgen, want jij bent mijn nieuwe morgen. Als de sterren niet meer schijnen, ken de nacht niet veel verdwijnen. Nou, dan zoek ik echt niet ver, want jij bent mijn eigen ster. Door jou is het weer zomer. Door jou kan ik weer dromen. Je bent mijn nieuwe dag. Je bent mijn nieuwe laag. Door jou is het weer zomer. Vlinders zijn gekomen, je bent mijn nieuwe dag, je bent mijn nieuwe laag.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 Er zit weer zomer, de vlinders zijn gekomen. Je bent mijn nieuwe dag, je bent mijn nieuwe laag.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 Ja, zo is het, uh, Dries Groevink. En uh, door jou is het weer zomer hier bij CFM Entertainment. Voor jou, 106.9 op de vrije eten. En natuurlijk 104.5 op de kabel. En natuurlijk, ja, 24 uur per dag op uh, tv-tekst. En zoals beloofd, uh, ja, gaan we natuurlijk iemand in de uitzending halen. En dat is niemand minder dan Patrick Dano. Ik zou zeggen, Patrick, een hele goede, ja, avond al. Ja, goede avond al, ja. Zou hey. je zeggen als je buiten kijkt. Sorry? Zou je niet zeggen als je buiten kijkt. Nee, hè? Nee, nou, naja. ik, ik ben me eigenlijk blij toe, eerlijk gezegd. Ja, ik ook, ik vind dat ook niks hè, daar wordt ze somber van van die donkere dagen. Ja, nee, ik, euh, nee als ik euh, s morgens naar mijn werk ga en het is donker en ik ga euh, naar huis toe en het is donker, dan, euh, ja, dan heb ik het eigenlijk wel een beetje gehad op de nuur. Ik kijk het maar voorstellen, ik ken eh? het. Hé hey, Patrick, ja? allereerst, hoe is het met jou? Goed, goed ja, lekker. Ik uh, vandaag een uh, rustig lam, lam dagje, heet dat op zijn Brabant. Dus ik heb echt de hele dag vandaag gewoon lekker in huis gerommeld. En een ding gedaan waar ik nooit naartoe toe kwam. Alles opgeruimd, alles weggegooid. Wat ik niet meer kon gebruiken. Dus uh, ja, goed. vandaag. Eigenlijk een beetje een voorjaars schoonmaak. Ja, ik, ik had echt zo'n dag vandaag. Ik werd wakker. Heb ik heb een paar optreden gehad. Ik werd vanmorgen best goed wakker. En ik kijk, ik denk, ja. Ik nee, heb, we gaan het gewoon doen. Even, even de zolder leeggetrokken, de schuur. Ja, echt uh, een volle aanlegwagen Zo erg. Hé, <laughs> van hey, we bellen natuurlijk uh, ja, over jouw laatste, jouw laatste single. Uh, Tukjero. Ja. Ja, wanneer is hij uh, eigenlijk uitgekomen? Want... 24 maart is de presentatie geweest en 25 maart is hij uh, uitgekomen. Oké, okay, dus, dus uh, eigenlijk nog heel, uh, heel erg vers. Ja, heel even. Hij doet het nog goed ook. <laughs> ja, nou ja, dat... <hahaha> gelukkig maar. La la laten we het maar zo zeggen. De laatste ja, keer ja. dat ik uh, dat je gesproken heb, dat was uh, over de single uh, Leven lukt me niet met jou. Dat, uh, ja, dat klopt. Ja. Dat, is, dat was vorig jaar. Dat uh, ook... was op 25 maart, toen was hij ook uitgekomen. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, ja, we zijn eigenlijk bij, ja, precies uh, een, een jaar verder wat ja, ja, ja, ja. ja, inderdaad. Hey, um, ja deze single. Uh, hoe, hoe ben je daar uh, terecht gekomen? Nou, het is eindelijk gekomen door een, een goede vriend van mij. En uh, ook tegen een, een bekende zanger, Mark Daniels. Ik weet niet of jij hem nog kent. Mark, ja, ja terug. Ja. En uh, die, uh, ja, daar heb ik gewoon al van geleerd. Die schrijft mijn liedjes allemaal zo goed als. En uh, ik had zelf op YouTube, had hij een, een liedje gezet op, op zijn Duits. En uh, ik had geluisterd naar dat liedje en ik, dat raakte mij zo erg. En ik wist niet tot, uh, of het van iemand was. Dus ik heb Marco gebeld. Ik zei, Marco, luister eens. <lacht> dat liedje waar je naar nou hebt gedaan, het Duits. Ik zei. Ik vind het heel mooi, ik vind, maar ik zou het graag in het Nederlands willen doen en een beetje op willen schroeven. Nou, dat kan, zei hij. Het is gewoon een liedje, maar al 15 jaar oud zei hij. En je raadt nooit van wie het is. Nou, dus ik heb een, een gevraagd ook, En dan bleek het dus, toen de tijd, van Jantje Smit te zijn, Piet Vierman okay. en van George Baker. De drie golden Stimmen, Er was toen een, een Duitse album van hun, En niemand kent dat liedje eigenlijk echt. En ik, ik werd al geraakt met de eerste snaar en met de eerste klanken. Oké, okay, die is op YouTube te vinden, dat nummer? Ja, gewoon als uh, ja maar ik dacht, in ieder geval gewoon als Janje Jan, Smit, de, de Kiero, dan hoor je gewoon de Duitse versie, maar die is veel en veel langzamer als wat ik heb gedaan. Oké, okay, ja, ja oké. Okay. Jij ja, hebt er een, een uptempo putje van gemaakt. Ja, het is We hebben gewoon wat opgesloten. Ja, nou, ja, dat gedaan. hangt er net voor, zeg maar. Ja, ja. En, ik, en ik heb er wat andere allerlei gedaan. Waar ik ja. meer van hou, ik hou van volledig goed zoals een beetje die stellingen daar ja. een beetje Nederlands, Spaans en Duits. Ja, dat vond ik vond het mooi. Ja, nou, ja. ja maar ja, Mark Daniels is in ieder geval bij mij wel bekend. Laat ik het zo zeggen. Ach, dus, uh... ja, Derf, Derf, <laughs> ja, de meesten kennen wel Daphne en, en jij bent er zin van leven. Ja, Daphne, ja, daar is hij eigenlijk bekend mee, mee geworden. He? Dat nummer. Ja, uh, hij ja, is nu wel een dus, ja. beste vriend en die, die schrijft ook altijd met teksten. Dus je ook deze teksten ook mooi schrijven, toevallig. Ja, deze tekst heb, uh, heb je samen met hem... Uh... Ja, heb ik samen met Marco we zijn een middagje... want we kwamen niet uit. In eerste instantie had hij iemand anders geschreven... maar er kwam gewoon niet uit. En uh, toen zijn we met z'n tweeën gewoon rond de tafel gaan zitten... en uh, nou echt in een half uur tijd... had hij een tekst en ik heb een paar aanpassen met hem gedaan... en dit is eruit gekomen. Ja, en uh, uitgebracht door? Uh, rood, is blauw. Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, ja, uh, zit, zit er uh, eigenlijk... want je hebt nu eigenlijk wel een beetje genoeg singles... Uh, ja. Komt daar nog een verzamelalbum van? Of? Ja, die, die stelt iedereen inderdaad. Nou, eerlijk zijn, het, is, het probleem is, uh, tegenwoordig het cd-verkoop is gewoon niet wauw meer. Dus ik heb echt zitten twijfelen. Inderdaad, ik heb al ondertussen 17 uh, 7, uh, liedjes op naam staan. En ja. er komen nog twee bij. En nog een duetje met Frank Smeekers. En nog een duet. Dus ik heb wel zoiets in uh, januari 2018. Eind januari, dan komt eindelijk de album uit. Die zou eindelijk dit jaar uitkomen. Maar dat was niet haalbaar. Dat is 2018. Ja, januari dan. Ja, dan hebben we het over een, een, een verzamelen Ja, daar komt een album op. En in november, eind november, komt de de single van de album. Die komt ook nog. Ah, oké. Okay. En, en dat, dat, dat, dat uh, wordt een beetje ja de, de honkere dagen voor kerstnummer, of? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, want dan ben ik eigenlijk te laat voor, eind november. Nee, dat wordt gewoon een, een albumstuk. Wat ik als als single doe. Dat wordt gewoon uh, wat mensen van mij gewend zijn. Een beetje up-tempo. Ah, oké. Okay. Ja, dus uh, we zijn wel in ieder geval in de voorbereiding en we moeten nog uh, vier singles of vier nummers inzingen in de studio. Ja. ja, en dan gaan we een ander stuk van het afgelopen jaar doen uh, van uh, Hoop het levert het allereerste liedje, een nieuw jasje en de rest wordt wel handig Oké, okay. en uh, ja, nou ja, noem nog ieder, in ieder geval uh, je site even op uh, waar, waar ze alles kunnen vinden. Nou, in ieder geval, uh, ze kunnen op alle Facebook kunnen vinden en natuurlijk op de site www.patrickminnetje, dus een streepje in midden, dano.nl. Ja, zo'n platstreepje zeg maar. Ja, gewoon een minuutje aan in het midden, ja. Ah, oké. Okay. Staan er nog uh, leuke dingen op, uh, op de agenda? Um, ja, sowieso een artiestenreis. Die, die gaan we nu nog maken. Dat doen we met Falcon reizen. Uh, er komt nog Winterbergen een uh, leuke reis aan, ook met artiesten. Nou, ik zeg al, er komt een leuk duetje aan met uh, Frank Smegers. Ja. Ook, uh, een beste maat van mij. Dat doen we in juli. En er komt nog een uh, duetje met een uh, jonge dame die eigenlijk niet iedereen kent... ...maar die zo geweldig kan zingen dat die dame echt een keer de aandacht mag krijgen. Dus ze komt er ook nog aan. Oké, okay, dus die jonge aandacht. dame, uh, die, die ken ik wel? Ik denk het niet. Misschien wel. Er zijn maar weinig die haar kennen. Linda Kools. Ik weet niet of ze haar kent. Mm, nee, nee, nee. Ze heeft wel wat liedjes uitgebracht. Wel Linda Kools. Maar die kan zo ontzettend goed zingen. En die mag wel meer op de voorgrond, vind ik. Ja, nou ja, dat, uh, bij deze uh, ja. Uh, is ze gewoon uitgenodigd, laat ik het zo zeggen. Nou, dat doen we ook zo. We hebben hier wel scoren en we hebben een leuk contact, dus we kunnen hier geval altijd en altijd in je toe komen, natuurlijk. Ja, ja. dat is hartstikke leuk, een keertje. Nee, natuurlijk. De, de, bellen mag ze ook, dat maakt niet uit. Uh, ja. Nou, hartstikke leuk, Ik bedoel, uh, ja, geef het aan het hoor. Dat doen we, dat ga ik wel. Dan spreken we wel eens een keertje af. Nou, top hier, want ze kan echt goed zingen. Dat is een, een dame, ik kijk maar eens een keer op YouTube, Linda Coles. Coles met, met, met de C, neem ik aan. Dat weet ik niet zeker eigenlijk. Ik oh, oké, niet ja. 7K, maar ze staat vooral bij. Ik kan echt goed zingen, die dame. We gaan gewoon spitten. Ja, nou, dat moet je gewoon doen. Zeker. wwwpatrick dano.nl was het hè? Eh? Ja, dat is het. Dat is heel veel, te vinden. Heel veel te vinden, eigenlijk. En natuurlijk op mijn ja. Facebook. En, en daar staat natuurlijk, ja, op je Facebook uh, overal uh, uh, ja, ben je wel te vinden eigenlijk. Ja, maar uh, degenen die dat maken, dus om, van mijn uh, site, die zijn niet zo up-to-date, ook niet met uh, up wat ah, okay, ik... dus, dus, de updates. Oké, dus de complete agenda staat eigenlijk niet op, dan moeten ze eigenlijk nee, dus ik... uh, naar je Facebook toe. Ja, dat is best beste ding, want de rest wordt allemaal uh, nog verwerkt zo. maar uh, Facebook is nog steeds echt op het moment wel uh, best beste. Uh, date Ja, ah, oké. Okay. Ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien, Patrick. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, hey, ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor je tijd. Jullie hartstikke bedankt, hè? En uh, ja, natuurlijk uh, ja, hoop ik je een keer hier te zien. En dan uh, ja, met, met de zangeres uh, die uh, je ja, net opnoemt. Ja. Dan gaan we het Eigenlijk. zo afspreken. Goed? Is goed. Hey, Patrick, Toppie. ik zou zeggen nog een fijn weekend. Hé, hey, van hetzelfde. Mensen van hey. daar hè. Succes. He, succes. Bye, bye. bye. Ik Weet niet meer wat ik doe, waarvoor, wanneer en hoe, omdat ik verliefd ben. Dat machtig mooi gevoel, het blind gaan voor een doel, wat mij nu zo raakt. Die feesten fijne... Dat zal nooit overgaan, wil jou niet verliezen. Jij speelt me in de kaart en bent me alles waard, zelfs meer dan ik zeg. Een liefde vooral, daar al is wat ik wens, een hart dat sneller klopt. ZANG van Patrick Dano en uh, Ticchero. En uh, zijn laatste nieuwe single natuurlijk. Ja, en uh, ga gewoon even naar www.patrickdano. Tenminste, patrick-dano.nl. En ja, uh, voor de, de actuele informatie kunt u dus gewoon uh, ja, over hem uh, op Facebook terecht. Ja, wilt u een boeken? Kan u gewoon op Facebook, uh, ja, stuur een berichtje via Messenger. We gaan de volgende plaatje draaien. En dat wordt aangevraagd door de Federico Federico. Jij wilde een plaatje horen van Monique Smit en Tim Doosma. En, en een zomeravond met jou. Slaan we dat maar over Het lijkt me beter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 Monique Smit en Tim Dalswa, gevraagd door Federico. En uh, ja, een zomeravond met jou. Het volgende plaatje wordt gedraaid. Dat is uh, ja, denk ik ook tevens het laatste plaatje. En die wordt aangevraagd door René Meijer uit Apeldoorn. En die wilde een plaatje horen van Ancora Het Dorpscafé. Die ik af en toe bekijk Dan moet ik even slikken Want mijn leven komt voorbij Ik ging naar de zee Ik was amper veertien jaar Dat viel toen echt niet mee Maar ik moest me bewijzen Een vent die hoort op zee Soms was het emotioneel En greep het je echt bij de keel Wist je met jezelf geen raad En stond je heel alleen En door de zee getekend Dat draag ik met me mee Café. In het dorpscafé, in het dorpscafé, daar hoor je aan de standaard niet eens van de zee. Dat de Ancora en het Dorpscafé hier bij CFM entertainment for you. En uh, ja, luister maar eens eventjes waar we naartoe gaan. Ja, het zit er alweer op. Het waren weer twee, twee uurtjes entertainment view. En Kees Versluis hadden we in het eerste uur op gezeten hier in de studio van CFM Entertainment View. Ja, en de tweede uur hebben we eventjes nog Tucciaro van Patrick Daano besproken. En ja, natuurlijk nog, nog wat heerlijke muziek ertussen doorgedraaid. Ik zou zeggen, in ieder geval bij deze alvast bedankt voor het luisteren, voor het kijken voor de zoekjes... En natuurlijk ja, hoor ik u gewoon volgende week weer. Hier vanuit de studio aan de Torweg 10A. Vanuit Zandvoort. Ik zou zeggen, nog een heel fijn weekend. En uh, graag tot uh, volgende week. Doetjes. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei.